het coronavirus. De Franse president Macron heeft opgeroepen... ...om vanwege het virus ouderen even niet te bezoeken. Dat schrijven Franse media. Macron hoopt de ouderen die kwetsbaar zijn... ...voor het coronavirus op die manier te beschermen. In Frankrijk zijn nu negen mensen overleden aan het virus. Vrijwel allemaal ouderen. Ruim 500 Fransen zijn besmet. De regering is niet van plan om minderjarige vluchtelingen uit Griekse kampen naar Nederland te halen. Dat zei premier Rutte in reactie op uitspraken van gemeenten die een aantal van deze kinderen willen opnemen. Hij wijst erop dat de Europese Commissie bekijkt of er nog meer kan worden gedaan om de vluchtelingen in Griekenland te helpen.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 In de Eredivisie hebben Pec Svodde en Fortuna Sittard gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Fortuna opende de score in de 71ste minuut... en leek af te, st af te steven op de overwinning. Maar in de slotfase maakte Pec de gelijkmaker vanuit een strafschop. Het weer het blijft droog en de temperatuur daalt tot iets boven het vriespunt. Later overdag eerst veel zon, smiddags ook stapelwolken... maar het blijft ook dan droog en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 there is a oneness